Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Geschrokken gezichten na het onderzoeksrapport over de misstanden bij The Voice. Gisteren kwam dat naar buiten. Er staat in dat mensen bij het programma te maken kregen met ongewenste opmerkingen, berichtjes en fysiek contact... De regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag las het rapport ook en moest meteen ergens aan terugdenken. Dat vertelde ze bij OP1. Die uitzending van Boos waarin John de Mol op het laatst eigenlijk een soort verbazing uitsprak en opriep aan de vrouwen van ga je melden, want we hebben het op orde. Nou, dat is in ieder geval vandaag helder. Dat was niet op orde. De vrouwen hebben zich gemeld. De regeringscommissaris vindt dat het onderzoek zelf ook niet echt op orde is. Zo wordt de cultuur van het productiebedrijf achter de voice niet onderzocht en wordt ook niet duidelijk wie nou verantwoordelijk is. Alles wijst erop dat het Bolsonaro Day is in Brazilië. De oud-president zat een tijdje in Florida nadat hij de verkiezingen had verloren. Maar waarschijnlijk keert hij vandaag weer terug. De rode loper wordt niet voor hem uitgelegd, vertelt correspondent Nina Jurna. Als het aan de Braziliaanse autoriteiten ligt, komt Bolsonaro aan... en wordt hij via de achterdeur zeg maar, uh, ja, uh, weggevoerd. Uh, of naar huis, of wat dan ook. Maar uh, geen grootse ontvangst. Maar goed, je weet het nooit, want uh, ja, het is toch iemand die... Uh, nog steeds heel populair is. Eigenlijk was Bolsonaro van plan om in een open wagen... door de hoofdstad te rijden... maar daar is meteen een stokje voor gestoken. De helft van de brugklassers zou er geen moeite mee hebben... om zijn telefoon in te leveren voor de les. Dat zeggen ze tegen onze collega's van het Jeugdjournaal... Op sommige scholen is dat trouwens al verplicht. Wij zijn een telefoonvrije school, dus uh, bij de dagopstart uh, moet je je telefoon inleveren. En uh, bij, de, bij de dagafsluiting moet je, kan je je telefoon weer ophalen. Ik vind het een best wel mooie regel, want je hebt veel meer contacten met mensen. Maar soms mis je hem wel, hoor. En wat doe je nu dan in de pauze? Want op je telefoon zitten, dat gaat het hem dus niet worden. Ja, we verzinnen wel wat. We hebben altijd wel wat leuks te doen. De onderwijsminister voelde tot nu toe nog weinig voor een landelijk verbod. Hij laat het aan scholen zelf om keuzes te maken in het smartphone. Beleid. Hij gaf eerder wel toe dat hij telefoons in de klas eigenlijk ook ondingen vindt. En het weer nog grijze dag met vanochtend vanuit het westen wat regen. Tijdens de middag zitten de buien vooral in Limburg. Daar kan het ook gaan onweren. Het wordt 12 tot 16 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met de drukte. De meeste vertraging heb je nu op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Knopend Vels en Knopend Raasdorp doe je er een kwartier langer over. En op de N207 richting Hillegom tussen Rijnzaterwoude en Leijmuiden vijf minuten langer. En 247 Hoorn Amsterdam tussen de afrit Volendam en Broek in Waterland een kwartier extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 Taunting smirk behind the glass This museum Verbind je me even? En echt, echt, u bent net weg. Komt de zon op, wil ik jou weer vergeten? ja, je was niet heter.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 Rip van ZFM. From across the street. See, I don't mean to be disrespectful, mm -hmm. but if you come with some bullshit, I'ma check you. Straight, get you right, and if you don't, I left you sitting in the dust. Cause I never could trust them. All about the paper, there's no discussion. Cup full of indigo, good, cushion, crushing. She a ride or die, bitch, that meets no question. Go rounds back to back, like we both wrestling. Girl, you know where I'm from and you know where I'm stepping. Blessed with all styles of the game, so I'm destined to bust moves, dog pounds, what I'm repping If you're not giving time get the fuck out my section. Gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten, maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik dankbaar voor mijn leven, ook al voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt. Ik mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten. Dank u voor de pijn, ook al is het niet te Is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst. Voel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt.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 Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees ik je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was echt was. Als ik gewoon was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik gewoon was Dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen Niet samen zou nou weten als ik echt was, als ik, echt was? Zou ik nou weten als ik echt was, echt was Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn twee helikopters van het leger... tegen elkaar gebotst en neergestort. Dat gebeurde tijdens een training. De gouverneur zegt dat hij verwacht dat er doden zijn gevallen. Werknemers van ING in het noordoosten van het land... leggen vandaag het werk neer omdat ze meer loon willen. Daarover wordt al langere tijd onderhandeld. Het afgelopen half jaar waren er al publieksvriendelijke acties bij ING... Mexico gaat zeker acht mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juarez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Het weer. Veel bewolking en buien met vanmiddag in het Zuidoosten kans op onweer. Het wordt vandaag een graad of 14. Clothes but she ain't going home sharp and deadly. And it's me that you cut into. But I don't mind. In fact, I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of In fact, I like it, though I'm terrified. I'm mm -hmm.